Mark Visser met het NOS Journaal. Een aantal kamerdefensie heeft de afgelopen vier dagen de Nederlandse militairen, Marassoes en politiemensen in Mali bezocht. Ze werden bijgepraat over de voortgang van de VN-missie, waar Nederland sinds dit voorjaar aan meedoet. De Kamerleden bezochten onder meer het Nederlandse kamp Castor in Gao... en het Minusma-hoofdkwartier in Bamako. En ook werd er gesproken met de Malinese premier Mara... en de Amerikaan David Grassley. Hij volgt voorlopig Bert Koenders op als leider van de VN-missie. Koenders werd vorige week benoemd... tot de nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse missie in Mali duurt in ieder geval tot eind 2015. Goysen-Meren wordt de naam van de nieuwe fusiegemeente... waarin Bussum, Naarden en Muiden opgaan. Dat hebben de drie gemeenteraden na veel discussie besloten. De fusie gaat in in 2016. De raadsleden van de drie gemeenten hadden de keuze uit drie namen... naar de Bussum, Naardingerland en Goysen-Meren. dus. De laatste werd uiteindelijk gekozen omdat het een meest neutrale naam was. De drie namen werden geselecteerd uit bijna 400 inzendingen van inwoners. Bondscoach Guus Hiddink moet komende dag aan de KNVB uitleggen... waarom het Nederlands elftal zo matig is begonnen aan de EK-kwalificatiereeks. En dan zal ook duidelijk worden of hij doorgaat als bondscoach. Na het verloren duel tegen IJsland zei KNVB-directeur Bert van Oosveen... dat hij het functioneren van de technische staf snel wilde evalueren. Volgens Van Oosveen zal de evaluatie scherper en kritischer zijn dan normaal... omdat de problemen structureel lijken. Kiddink nam afgelopen zomer de taken van Louis van Gaal over. En onder zijn leiding heeft Nederland drie van de vier wedstrijden verloren. Het weer, wisselend bewolkt en enkele bui. In de ochtend wat regen. kans op zware windstoten. Flink wat regen ook dan. Met onweer en hagel. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 more hold on Just Loving good comes with the bad, Our song's never just sad